10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Op verschillende snelwegen gelden weer snelheidsbeperkingen vanwege de gladheid. Volgens de Rijkswaterstaat is op delen van de A4, A15, A27 en A28 de maximumsnelheid verlaagd. Eerder vandaag werden de snelheidsbeperkingen juist ingetrokken, omdat er geen meldingen van gladheid meer waren. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de matrixborden in de gaten te houden. Als het kouder is dan min zeven, verliest het strooizout zijn werking. En ook is er vanwege het weekend minder verkeer op de weg... waardoor het zout dat er ligt niet goed wordt ingereden. Bij een ongeluk op de A35 bij Almeloos zijn twee auto's te water geraakt. Duikers van de brandweer hebben alle zeven inzittenden uit het water gehaald. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De twee auto's botsten rond 7 uur door onduidelijke oorzaak... tegen elkaar bij Borner Broek en raakten van de weg. In Athene hebben politieke leiders nog geen knopen kunnen doorhakken over hervormingsmaatregelen. De Griekse regering moet een serie maatregelen nemen... om in aanmerking te komen voor een nieuw pakket aan leningen van bij elkaar 130 miljard euro. Vandaag sprak premier Papadimos met een aantal partijleiders. Het overleg werd in de loop van de avond afgebroken en gaat morgen verder. Leider van de rechtse Laospartij zijn in de afloop dat hij niet van plan is om in te stemmen... met maatregelen die leiden tot een explosieve volksopstand... De Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF eisen onder meer dat Griekenland het minimumloon verlaagt. En een einde maakt aan de 13e en 14e maand die veel werknemers krijgen. FIFA-president Blatter heeft kritiek op het besluit van het Egyptische regime om de Nationale Voetbalbond te ontbinden. Het gebeurde na het drama in een stadion in Port Said waarbij meer dan 70 doden vielen. Blatter zei dat de FIFA-inmenging van de regering in voetbalzaken niet accepteert. De Egyptische voetbalbond moet zijn werk kunnen voortzetten, zei hij. Blatter gaat de zaak morgen opnemen met de Egyptische autoriteiten. Het weer vanavond en vannacht min 6 aan zee tot min 12 landinwaarts. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In de avond kan in het noorden en westen wat motsneeuw vallen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. In het hele land is het vooral op lokale wegen dus plaatselijk glad... door sneeuwresten of bevriezing. En de A35, Almelo, richting Enschede, die is dus dicht. Wat ik u net vertelde, dat ongeluk. Naar verwachting is de weg om 11 uur weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze vele weken aanbiedingen: of verse worst per kilo 3,49. Hmm, dat is lekker. Helemaal met snijboontjes erbij. En die zijn ook in de aanbieding. Zak van 400 gram slechts 1,99. En natuurlijk kunt u nog steeds sparen voor poppenspelers. Plus geeft meer. Veel meer. Langs de lijn, met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, dames en heren. komt hij er of komt hij er niet? Vanavond kunnen we die vraag nog niet beantwoorden. Tenminste, dat, daar lijkt het op. De reaomhoofden zijn wel bij elkaar geweest. En dat is al heel bijzonder. Zo direct horen we daar meer over. Een uh, toch? ja, zover is het dus nog niet. Wel is er duidelijkheid over het NK op natuurreis. Die wordt woensdag georganiseerd in Emmen. Nou, we hebben hier een uh, prima accommodatie. Uh, de ijsdichter is uh, prima. En uh, ja, we hebben hier ook een uh, goed selectief parcours. Binnen werd er ook geschaast vandaag de flinke gedevalueerde NK Allround. Met als winnaars Tertjan Bloemen en Marit Leensta. En ook Leensta was al een beetje in de ban van de Elfstedentocht. tocht. Ja, de tocht is natuurlijk belangrijk in alle andere wedstrijden. Omdat hij maar uh, nou, eentje in de 15 jaar denk ik, uh, gereden wordt. Dat is denk ik mooier dan alle andere wedstrijden. Ook al ben ik daar niet goed in. En uh, Ondanks de kou gingen dit weekend 7 van de 9 eredivisiewedstrijden gewoon door. Voor Ajax liep dat slecht af. De Amsterdammers verloren thuis onder het dak met 2-0 van Edouard Duplan. Ja, het is prachtig gewoon. Ik ben heel blij. De hele, hele ploeg is heel blij. En we, we kunnen uh, trots op onszelf zijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Zometeen natuurlijk met uh, Ronald van der Geer. Verder ook uh, het judo-toernooi van Parijs en de Superbowl. Die begint om middernacht. Eerst is hij hier tot 11 uur langs de lijn. En er is ook een livesport op de zondagavond. Het gebeurt die ze vaak. De Champions Trophy in Argentinië. Vandaar. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich niet voor de finale. Spelen dus nu om het brons tegen Duitsland. Philip Koken, hoe gaat het? Ja, het gaat goed uh, tot nu toe met de Nederlandse vrouwen. Dit is toch de wedstrijd om het brons tegen Duitsland. De wedstrijd die het gemoed gaat bepalen van de Nederlandse ploeg. Hoe ze terug gaan keren naar Nederland. Er is veel frustratie, er is veel pijn ook nog over die nederlaag van uh, nog geen 24 uur geleden hier tegen het thuisland, tegen Argentinië. Waar Nederland zich beter waande, ook wat beter was in gedeeltes van de tweede helft. Een gewonnen wedstrijd speelde tot het misging. Zo anderhalf minuut voor tijd waarin Maatje Pauw een overtreding maakte wat tot een strafbal leidde. Het eindigde gelijk en Nederland verloor naar shootouts. Het is toch wel een gevoelige nederlaag geweest. En ja, om je dan nu op te laden voor deze uh, wedstrijd om het brons... Ja, dat viel niet mee, maar het lukt tot nu toe. Er wordt uh, behoorlijk gescoord. Het is nu zelfs 5-2 met nog zo'n vier minuten te spelen in de eerste helft. Nederland scoort daar lustig op los. Dat gebeurde al uh, vanaf de tiende minuut. Nederland scoorde vier keer op rij binnen 10 minuten via Maatje Goderie, een vereenig schot. Uh, via Dirkse van de Heuvel. Duitsland mocht de corner nemen. Dat ging helemaal missen Via drie balcontacten lag hij er aan de andere kant in. En Dirkse van de Heuvel gaf toen het laatste zetje. Dat was 2-0. Liederwij Welter tekende voor 3-0. Kitty van Malen voor 4-0. Tussendoor kwamen er nog twee Duitse doelpunten. Een hele mooie corner variant van Maaike Stukkel een tip in 4-1. Natasja Keller de Veteranen tekende voor 4-2. En zojuist twee minuten geleden Marilyn Agliotti, de Nederlandse genaturaliseerde Zuid-Afrikaanse, die uh, maakte ook een doelpuntje en zodoende is het nu 5-2. Dus uh, als het niet al te gek meer verloopt, dan gaat Nederland hier in ieder geval nog een uh, bronzen medaille halen op deze Champions Trophy hier met 33 graden maar liefst. En dat in Elfstedentocht tijden hier in Rosario. Een bronzen medaille, dat zal het waarschijnlijk gaan worden. En dat is dan een mooi doekje voor de bloeden voor de bondscoach Max Caldas. Oké, okay. Filip, dankjewel. We horen je later in deze uitzending nog vaker. Ja, het uh, E-woord sluimert door Nederland. Toen uh, vorige week de vorst inviel en uh, bleek dat hij streng ging regeren... verspreidde het zich als een virus. De Elfstedentocht. Voor het eerst in 15 jaar zijn de bazen weer bij elkaar. De rayonhoofden van de vereniging de Friese Elfsteden. Even de belangrijkste mensen van het land. Joris van der Kerkhof is in sint nicolaas Want daar vergaderen ze toch, uh, Joris? Ja, daar hebben ze uh, vergaderd. Om um 7 uur kwamen ze bij elkaar. 40 graden kouder dan in... Uh... Rosario. Argentinië. Ja. ja. Um, om zeven uur kwamen ze bij elkaar. Het bestuur van de Friese teden. Jeroen, die waren toen al een paar uur aan het vergaderen. Op de eerste verdieping van bouwbedrijf Van der Werf in Sint-Nicolaas-Gaar. Achter de lamellen waren ze aan het, uh, aan het uh, vergaderen. Om zeven uur kwamen daar de rayonhoven erbij. Toen was de Chinees... Het Chinese... En daar ging de lijn, dat is jammer. Uh, Joris, je, dus, je viel even het weg. Chinese eten even opnieuw. Op. Het Chinese eten al ja, op. Het Chinees eten was ook ik, ik begon over het belangrijkste van de avond. Het Chinese eten was op. En toen kwamen uiteindelijk die rajonhoofden bij elkaar... om eh, ja, met elkaar te delen wat ze te delen hadden. Eh, van tevoren, voordat die eh, bijeenkomst begon... waren er nog wel wat rajonhoofden die wat wilden zeggen. Eh, het rayon, eh, dit is het assistent eh, rajonhoofd... van het eh, deel waar Bartle Himmel valt, Douwe Brouwer. En hij vertelt wat ze gaan doen zo. We weten niet wat er in andere rajons is... Dat is even nieuwsgierig. We hebben natuurlijk nog wel een heleboel plekken waar we nog aandacht aan moeten geven. Dus dat is maar even de vraag, ja, wat komen we tegen en wat kunnen we doen? Ik hoop dat we een beetje groen licht krijgen om wat meer materiaal in te zetten. Het, het, het ijs, dan moeten we zien dat we dat schoon krijgen. En met wat voor dan... materiaal moet dat dan? Nou, met, uh, met wat meer machine. Hè? Met machine dat, dat je dus uh, ja, wat zwaarder en wat sneller het ijzer af kunt krijgen, de uh, sneeuw eraf kunt krijgen. En dan zorg je ook dat het dus weer wat meer aangroei is. Ja. En dan, en dan moet de, de natuur die moet het dan doen. Ja. Hè? ja. Vannacht heeft Pietje uh, 17 uh, voorspeld. Ja, Pietje weet dat hoe het hier in Friesland <laughs> is in ieder geval. Dus ik hoop dat hij gelijk heeft. <laughs> Pietje, Pietje Paulusma. Ja, en op het moment dat, dat, dat Douwe Brouwer dat zegt, kijkt hij omhoog. En dan zag hij een hoop wolken in ieder geval. Um, en die bewolking is er nu nog wel een beetje. Het zou goed zijn als er sterren te zien zijn. Uh, want dan, uh, dan kan het nog veel kouder worden. En kan het, uh, het ijs overal wat meer uh, aangroeien. Nou, afloop van die vergadering, want daar gaat het dan ja. over. Hè? Uh, wat wordt er dan bekendgemaakt? Nou, er wordt bekendgemaakt dat morgen om half tien uh, bekendgemaakt gaat worden, dat ze het nog niet weten. Um. Dat er nog delen uh, van het traject zijn uh, waar het ijs niet dik genoeg is. Sommige delen zijn nog maar twee centimeter. Of andere delen uh, zijn in ieder geval nog lang niet bij die 15 centimeter... waar het uh, uh, zou moeten zijn uh, als de Elfstedentocht uh, door zou, uh, zou, zou gaan. Daar is dus nog wel een aantal nee. dagen uh, flinke kou uh, moet, er, moet daar overheen. En uh, ze waren in ieder geval met z'n allen vooral blij om elkaar weer eens te zien. Ja. Want dit was inderdaad op deze manier de eerste keer sinds 15 jaar... om over de kwaliteit van het ijs te praten. Maar Joris... Uh, hij hoopt wel op meer toestemming om het ijs schoon te maken. Heb je daar toestemming voor nodig? Nou ja, dat, dat, dan moet er dus uh, besloten worden wat voor een apparatuur uh, het ijs opgaat om de sneeuw uh, weg te halen. Nou, er is gisteren al uh, een van die ijsmannen, uh, um, die is met een klein vekertje uh, gemotoriseerd, uh, geloof ik, het ijs opgegaan. En is er voor een deel uh, ingezakt. Oh. Uh, ja, daar moet dus wel go goed gekeken worden uh, wat voor een apparatuur je erop zet. Want je kunt ook uh, veel dingen kapot maken uh, uiteindelijk. Het is, een, uh, het is een zwaar vak, uh, Rayonhoofd maar het is vooral een heel verantwoordelijk uh, vak... Uh, op, op, op dit soort momenten. Wat kan er wel, op welk moment, om ervoor te zorgen... dat die tocht uiteindelijk uh, door kan gaan, een van deze dagen? Woensdag zal het niet zijn, maar er zal er wel in, de, in, de, in het, in het uh, rayon van, uh, van die Douwe Brouwer... een toertocht uh, gehouden worden. Uh, de, de, de kleine of de grote bartlehim uh, tocht uh, die wordt dan gehouden. 35, 45 of 70 kilometer. Of als je 140 wil, dan doe je hem gewoon vier keer. Dat kan ook. Uh, Joris... Um... Morgen dus een persconferentie, dan horen we dat ze het uh, nog niet weten. Uh, wanneer zien ze elkaar weer, weet je dat wel? Nou, in ieder geval woensdag uh, bij die toertocht in, uh, in, in Bartlehem. Dan okay. is er, ja, je wordt een beetje meelijk van zo'n zo bijeenkomst. <laughs> Omdat dat, dan wordt ook nog gezegd van ja, woensdag komen we weer bij elkaar. Maar dan hebben we een feestje, maar dat was dan een privéfeestje. Oh, okay. uh, ze zien elkaar voor een deel, in ieder geval de mensen van het bestuur, morgenochtend weer. En uh, per dag wordt er dan denk ik bepaald wanneer de rayonhoofden weer... Uh, weer bij elkaar uh, moeten komen. En of dat dan op deze plek, die lang geheim gehouden is... in sint nicolaas is... of gewoon in het Oranje Hotel in, uh, in, uh, in Leeuwarden... Uh, dat, is dan, dat, dat wordt dan per keer wel weer uh, bekendgemaakt. Dit was wel spannend zo. Met zicht op die lamellen waardoor je heen kon kijken... waarachter dan vergaderd werd met rode thermoskannen koffie en thee. Oké, okay, Joris, dankjewel voor dit moment. Joris van de Kerkhof in sint nicolaas Ja, mocht de het toch doorgaan... Dan is een van Frieslands lievelingszonen er zeker niet bij. Als schaatser, met pijn in zijn hart, laat Sven Kramer de tocht, der tochten aan zich voorbij gaan. Zeker toen hij zag hoe heel Friesland momenteel op de schaat staat.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 Maar ja, ik, ik kom nu van, uh, vanuit een heel ander verhaal. En ik kom vanuit een, een, eigenlijk, uh, ja, een smalle basis. En, uh, ja, ik, ik kan het me niet veroorloven om nu te veel risico's te nemen. Als jij later nou kinderen hebt hè, en die kijken in het jaar 2012... en die zien van, god, uh, vader heeft toen geen NKO-round gereden... en heeft toen geen elf steden toch gereden. Waarom was dat, pa? Wat zeg je dan? Uh, omdat het op dat moment beter was van niet. Maar ik weet nu al dat ik daar heel veel spijt moet gaan krijgen. Ja, Sven Kramer. Hij dus niet, als hij toch doorgaat. Zijn geweest op de lange baan wel. Bob de Jong is er zeker bij. Sterker nog, vandaag was hij al op de bonken vaart te vinden. samen met zijn mate van de Bamploeg. Ja, het lag er uh, helemaal dicht. Ja? Er lagen her en der wat, wat windwakken die uh, toch later dichtgevroren zijn. Uh, na, nadat de sneeuw gevallen is. Maar uh, ja, het lag er wat dat betreft uh, prachtig bij. Wat, wat dachten jullie al? Ondanks de sneeuwlaag die er bovenop lag. Wat dachten jullie als Bamploeg? Uh, laten we maar de eerste zijn die de boel gaan verkennen. Nou nee, ik wil het maar het is wel uh, een, een vries en harte die het parcours, uh, nou uh, elke centimeter kent uh, niet. Maar hij weet wel hoe het parcours loopt. Ja. En uh, het ijs verandert ook iedere keer. Maar hij weet heel, heel goed hoe het erbij ligt. En uh, wat dat betreft uh, is dat gewoon prachtig om daarmee mee te gaan. En uh, nou, als je dan een, een klein duuretje hebt. Uh, op, de, op de zondagmiddag. Dan, uh, dan combineren we dat met een stukje parcoursverkenning. Ja, en die bonkenvaart die kan je maar beter vast hebben gezien, hè? <laughs> nou, als je dan weet hoe ver het nog is overal, dan uh, is het alleen maar mooier. Ja. Um, hoe, hoe groot schat jij nou de kans dat is? Ik, ik, ik schat jullie schaters altijd uh, goed in. Die weten alles van het weer. Uh, doe ze een voorspelling, Bob. Nou ja, uh, vanavond uh, hebben we bij elkaar gezeten. Uh, ik heb vandaag Jonnehoofd in, uh, in Sneek gesproken. En uh, daar lag 7 centimeter, nou, dat is nog niet de helft van wat we nodig hebben. En als ik de, de weersvoorspellingen hoor, nou, dan, uh, dan ziet het er aardig uit. Maar dan moeten we wel voor zorgen dat we voor donderdag uh, uh, de, de, de route sneeuwvrij hebben. En dan, uh, dan kan die laatste twee, uh, twee drie, vier dagen, of laatste dagen, uh, dan kan er gewoon harder aangevroren worden. En dan ziet het er goed uit. Dus de vriezer moet aan de bak. Degene die daar in de buurt wonen van die, van die route... die moeten het, het sneeuw van het ijs halen. Nou ja, ik heb al voorgesteld dat je 400 man hebt. We mogen het allemaal 500 meter vegen. Nou, dat is zo, dat is zo gebeurd volgens mij. <laughs> en nee, er zijn nog heel, heel veel stukken geveegd. Wat, dat betreft, uh, ja, wat, wat we nu gezien hebben, uh, zijn aardig stukken al geveegd. En Vooral waar uh, in, in de dorpjes of waar een paar boerderijen staan... daar, daar zijn leuke stukken al uh, schoongemaakt. Maar ja, heel veel stukken ook niet... Ja, wie weet, uh, laat dit een oproep zijn aan, aan de mensen om dat eens even uh, te, de bezem ter hand te nemen. Maar uh, Bob, Bob uh, wat, wat nu speelt in het peloton, maar ook eigenlijk bij, uh, vooral bij, bij de lange baanrijders. Ja, wat moet je doen? Hè? Moet je nu bijvoorbeeld zo'n uh, WK allround laten schieten. mocht die tocht der er komen? Ja, Voor jou is het niet, niet in vraag, hè, denk ik. Nou ja, wij hebben we komend weekend de World Cup in, in Hamer. En uh, nou, hebben we, uh, na de eerste berichten hebben we daar ja. al over gesproken van uh, wat moeten we daarmee aan aan. Ja. En uh, ja, dus per dag uh, gaan we dat bekijken. En uh, ja, op dit moment uh, hebben we, uh, zou ik op woensdag uh, vliegen naar Hama toe, of naar Oslo. Uh, maar ja, We hebben het Nederlands kampioenschap op woensdag. Dus ik vlieg woensdag in ieder geval nog niet naar Hama toe. En ja, wanneer uh, wel, uh, dat gaan we in ieder geval uh, bezien. Uh, afhankelijk van uh, ja, de laatste berichten. En ja, voor, voor andere rijden, iedereen voor zich moet dat uitmaken. Ja, uh, wil je die tocht uh, rijden, meemaken, uh, ja, hartstikke goed. Maar hoe ver ben je daarop voorbereid als lange banen? Ja. Uh, ik denk dat daar uh, heel veel vragen over verrijzen... Uh, en uh, dat heel veel rijders uh, niet weten waar ze aan gaan beginnen. Ja, wat goed, voor de goede orde. Uh, als aanrijder mag je gewoon meedoen hè? aan, ja. aan uh, de Elfstedentocht. Maar dat is toch een once-in-a-lifetime once uh, ervaring? Da daar moet je toch bij zijn? Ja, nou goed, natuurlijk uh, moet je daarbij zijn. Maar uh, op het moment dat je nog niet op natuurreis uh, hebt gereden... of nog niet een uh, ervaring hebt over een wat langere afstand... dan kan je die wedstrijd wel willen rijden. Maar dan, dan uh, uh, ga je niet heel, al te ver komen. Ja, je hebt er niks Ik te geen verwachting, dus... Uh, dat heb ik vorig jaar ook ervaren. En uh, ja, uh, ver heb je materiaal op orde? En uh, ja, dat zijn al afwegingen die je dan nog lange banen moet maken. Um, laten we even speculeren. Stel nou dat zo'n tochter komt. Hè. Jij rijdt in die bandploeg, veruit de sterkste ploeg van het peloton. Gaan dan, uh, gaat dat ploegenspel dan ook spelen? Of is het gewoon ieder voor zich? Nee, natuurlijk uh, moet het ploeg... Uh, moet het... Proef tot uitspelen. Ja? En ja, we er kunnen er maar één winnen en uh, we willen allemaal uh, die tocht uh, natuurlijk winnen. Dus ja, ik, ik weet niet hoe dat uh, zal gaan, maar uh, tot nu toe hebben we uh, uh, keihard voor elkaar uh, gewerkt om uh, met elkaar uh, die, die prijzen binnen te halen. En uh, ja, dat gaat uh, heel goed. En ik heb al over nagedacht. Ja, wat wat nou als hij met uh, vier man voorop komt met twee uh, twee banrijders. Ja. Wat moet je ja. dan? <laughs> dan moet je elkaar helpen. Want ja, een Elfsterentocht... Dan moet je het elkaar gewoon gunnen. En ja, het, uh, <laughs> ja, dat zal heel veel pijn doen bij degene die het <laughs> ja. dan uiteindelijk niet wint. Ja, uh, op het moment dat je het allebei niet wint, dan ben je verder van huis. Ja, dus dan gaat dat het toch winnen van de eer die je eigenlijk allemaal voor jezelf wil hebben. Want het is iets unieks natuurlijk. Ja, maar eh, op het moment dat je deel van uitmaakt, je, je werk hebt kunnen doen en uiteindelijk wat de ploeg nou ja, die, die titel pakt, ja, natuurlijk uh, gaat het ook meespelen. Maar ja, wat ik zeg, uh, ja, eigenbelang, uh, die gaan ook meespelen. Dus. Ja, zover maar zover is nog ja, lang, lang dat niet dat natuurlijk. Dat zal ongetwijfeld nog over gesproken gaan worden. Eerst nog dat Nederlands Kampioenschap woensdag in Emmen. Daar gaan jullie denk ik ook aan uh, ook verkennen binnenkort? Ja, dat neem ik aan van wel. En uh, we, we, ja, wat ik net ook voor uh, refereer... we kijken het echt van, uh, van dag tot dag. En uh, ja, Gisteren hebben we doorgesproken... dat we vanmiddag uh, in ieder geval een stukje parcours zouden gaan rijden. En uh, ik krijg om 12 uur een berichtje... hoe laat uh, we te zijn. En ja, zo, zo leven we op dit moment. En uh, ook voor morgen uh, heb ik nog geen uh, plan de campagne gekregen. Er wordt uh, ook nog een Fries kampioenschap verreden. Oh ja. In, uh, in Harlingen. Uh, nou, we hebben... Uh, daar uh, genoeg Fries uh, rijden. En uh, ja, daarvoor zullen we ook wat training uh, iets wat aan moeten passen. En uh, ja, zo ja, uiteindelijk is een Nederlands kampioenschap belangrijker dan het Fries kampioenschap. Mm, ja, dus... De, uh, ja, misschien, ja, misschien, niet voor, misschien niet voor iedereen, Bob. Nee, nee, nee nou, ja, het Fries kampioenschap, dat leeft toch wel in Friesland. Dat, ja, dat is waar, maar op het moment dat er twee dagen later een Nederlands kampioenschap verreden wordt... Ja, dan uh, staat dat uh, absoluut hoger. En, ja... Uh, Vorig jaar is Jocht Berfma prietskampioen uh, geworden en uh, ja, die wilde toch ook wel weer uh, verdedigen, denk ik, maar uh, niet ten koste van, uh, van de Nederlandse titel. Maar wat een gekhuis is het, hè. Dat, de, het, het ijs is er in Nederland en iedereen wordt nerveus, zenuwachtig en ja, wordt bij kans gek. Ja, maar als je dan kijkt naar de weervoorspellingen en wat voor weer we gehad hebben met uh, dik uh, min 20, en dan, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat het bij iedereen gaat leven. En als je dan de kwaliteit uh, ziet uh, op het parcours, nou, dat ligt er gewoon uh, goed bij. En het is uh, nu al zo dik en het hele parcours ligt al dicht. En dan uh, hebben we het over uh, eitransplantaties in Franeker. Uh, uh, in dus ook daar wordt al over gesproken. We gaan het zien. Uh, iedereen gaat meehelpen. Het zou prachtig zijn als die tochter eindelijk eens hier komt. Eerst maar eens het Nederlands kampioenschap. We zien elkaar ongetwijfeld woensdag in Emmen. Bob, dankjewel. Dankjewel. Ja, Bob de Jong was dat. We gaan weer even naar uh, Rosario Argentinië. Filip Koken. De uh, Oranje vrouwen spelen om het brons. En dat gaat ze goed af. Hè? Tweede helft. Dat gaat ze bijzonder goed af. Ja, we zijn zo'n minuutje of twee bezig. in... Uh... De tweede helft, maar het verschil is eigenlijk al gemaakt. En het is ook niet zo verwonderlijk dat er zoveel al gescoord is in die eerste helft. Zeven doelpunten, maar liefst vijf voor Nederland, twee voor Duitsland. Want de verdedigers kunnen het allemaal niet meer belopen in deze hitte. Dat zie je wel vaker. Twee wedstrijden binnen 24 uur, dat is veel te veel. En speciaal onder deze bijzonder warme en klamme en vochtige omstandigheden hier in Rosario. Ik zie hier fysiotherapeuten lopen met ijszakken. De speelsters die eventjes gewisseld worden en op de bank zitten, die krijgen onmiddellijk koelvesten cool om. Ja, jullie kunnen je daar momenteel in Nederland niets bij voorstellen bij die temperaturen, maar het gebeurt toch echt allemaal. En gisteren was er zelfs bij de andere halve finale Duitsland tegen Engeland een soort van noodverordening, een noodreglement. Dat halverwege, werd de, de, halverwege de eerste en halverwege de tweede halverwege die wedstrijd even stilgelegd voor twee minuten en konden de speelsters gaan bijdrinken. Ja, ja en, de, en de keepsters in die dikke pakken, ja, die, die lopen koorts op, een soort inspanningskoorts. En de, ook die moeten onmiddellijk naar de wedstrijden behandeld worden vanwege deze hitte. Het is, is eigenlijk onverantwoord. Er is veel kritiek maar op, deze hè, speelses... de... Ja, er is ontzettend veel kritiek op, ook omdat uh, de Wereldhockeyfederatie, de FIH, zo laat pas heeft gereageerd op uh, het verzoek van coaches om zo'n extra drinkpauze in te lassen. En om uh, uh, ja, iedere keer dezelfde ploegen te laten spelen op het heetste tijdstip van de dag. En Argentinië iedere keer om 8 uur s'avonds plaatselijke tijd te laten spelen. En dat is dan natuurlijk logisch, allemaal om televisie redenen. Maar dezelfde speelsters hier, die moeten iedere keer met 37, 38 graden de afgelopen week gaan spelen. Ja, en die zijn dan kapot echt als ze klaar zijn. En, en dat was Filip. Hij zit inderdaad echt in Rosario. Maar uh, hij heeft het verteld, het gaat goed met de vrouwen, het is warm. En uh, ze staan met 5-2 voor zometeen meer nu. Tijd voor het voetbal. Want er werd natuurlijk gewoon gespeeld met Ronald van der de ja, ik moet zien. Filip, Filip, Filip zien we verlopen nog niet meer terug. Hij zit daar lekker in het zonnetje. die, die, denkt, die eruit, denkt, Het denk, kan mij gestolen worden. Die verder die het voetbal. Het ja. Goed, gaan wij. Hij wil van mij best dat voetbal <laughs> horen hoor. Maar goed, negen wedstrijden stonden op het programma vandaag. Uh, dit weekend in de divisie Twee werden er afgelast, zeven dus gespeeld. Daarin gebeurde genoeg. Uh, Ronald, jij hebt ook in de tribune gezeten. Vandaag bij welke wedstrijd zat je? NEC, Feyenoord. Koud. Nee, ik had me daar redelijk op gekleed. En dat kan, hè. Dat, is, dat is dan weer het geluk. Hoe doe je, en, je dat? Ik denk dat dat het best leuk is nou, om te weten. <laughs> Wat trek je allemaal aan? Uh, nou, we hebben thuis thermisch ondergoed aangeschaft. Ja. <laughs> Niet om thuis te dragen, want daar is het veel te warm. Ja. Maar uh, uh, ik moet zeggen, onder de kleren was het, uh, was het vandaag prima. Handschoentjes, mutsje. En, uh, nee, geen dekentje. Gewoon uh, jas, uh, sjaal. En, uh, nee, ik, ik moet je eerlijk zeggen, er stond een heel klein kacheltje bij NEC op de pers. Ah, en dat was, uh, ja, dat was prima. En gisteren was het ook heerlijk. Heb ik lekker met het jasje open gezeten in de Gelredome. Ik moet zeggen, dan mogen ze van mij de hele eredivisie afwerken, hoor. Dat is geen enkel probleem. Goed, uh, geen invloed dus op jou, op de wedstrijden wel, die kou. Nou, niet zozeer op die spelers denk ik. Ja, of het, het moeten de veldomstandigheden zijn. De velden waren natuurlijk wel wat gladder en wat warmer, of uh, wat maar niet, harder. Maar niet dus, zoals vroeger. Hè? Maar niet zoals, uh, zoals vroeger. Uh, we zijn natuurlijk wel wedstrijden afgelast. Uh, ja, het, het is vooral, uh, en dat is ook wel de reden waarom uh, clubs hebben gezegd, Joh, kunnen we dat programma er niet uitgooien. Het gaat met name toch om het publiek. Dat zit stil bij, bij een best extreme temperatuur. Niet overal staan er uh, kachels op de. Ja, en dan, is het, dan ja. is het toch heel lastig. Ik zag mensen toch echt wel uh, bevroren vandaag naar huis gaan. Dat is niet goed. Opvallend was uh, misschien wel uh, de Amsterdam Arena. Uh, maar waar daar dak het dak dicht, heel weinig mensen. Ja, maar dat, ja, ik hoorde Jan Hof zeggen dat uh, dat prachtig schaatsweer was. Ik ja. denk dat het ook wel iets te maken had met het openbaar vervoer. De treinen liepen vandaag ook niet, uh, niet zo soepel, geloof ik. Dus uh, nou, okay. het was toch nogal moeilijk om Goed. daar terecht te komen. En het zal ook wel iets te maken hebben met de huidige stand van zaken in Amsterdam. Komen Oostendam. we zo meteen vast. Eerst maar eens even naar PSV, want dat kan maar moeilijk omgaan met de wilde van het koploperschap. Ploeg verspeelde punten door het 1-1 gelijkspeld en geen raakles. Dan uh, kun je de ploeg één van de verliezers van het weekend noemen. Pas Tichler sprak erover met de trainer Vet Rutte.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 Op het laatste moment, in de dying seconds van het gesprek met was. wel toen natuurlijk dat hij zich geen winnaar voelt. En dan ben je verliezer. En dat klopt ook, want PSV had uitstekende zaken kunnen doen. Dat is een cliché, maar je kunt gevoelsmatig dus weglopen. Je pakt meer punten, je concurrenten... Omdat AZ en Zet en niet spelen. Nou uiteindelijk dat inhaalpotje dan wel winnen. Die druk zit dan bij de tegenstander. Dus je had jezelf kunnen helpen en dat heeft PSV nagelaten. Ja, want de kansen waren er, met name in de eerste helft. Ja. De Heraklis heeft helemaal niet meegedaan in de eerste 45 minuten, pas na uh, het rustignaal en, en in de tweede helft was er een ander Heraklis te zien en ook dan heeft PSV eigenlijk nog de kansen om die wedstrijd gewoon uh, in het slot te gooien ja, dat gebeurt niet en dan geef je de tegenstander een bepaalde hoop en dat is toch wel een beetje het verhaal van PSV. Je zag het ook in die bekerwedstrijd, toen ging het wel goed tegen NEC, uh -huh. maar was NEC ook beter in de tweede helft en als je nu, uh, nu zag ja, Heraklis groeit in de wedstrijd, die marge blijft klein en, en PSV gaat tegen zichzelf voetballen, terwijl, en, en dat zie je ook wel bij kansen die ze krijgen. Ze voeren acties te ver door, alsof ze allemaal denken, ja, het komt allemaal wel goed. Ja, het komt dus niet goed. Nee, um, dus niet de winnaar van het weekend, ook niet helemaal de verliezer. Wel de grote verliezer is natuurlijk uh, waar we het al over hadden. Ajax ja. in de Arena was Utrecht te sterk met 2-0. En uh, Theo Jansen en trainer Frank de Boer vertellen hun verhaal nu over de nederlaag. Hier okay, hoef je niet te verschuilen achter besuurs, maar we hebben natuurlijk uh, heel veel jongens die normaal in de baas zou staan, die er niet in staan. Nou ja, daar weet je. Nou, daar, ligt, daar ligt wel een probleem, ja. En ik denk dat dat wel een groot probleem is. Ik bedoel, als je vandaag ook kijkt, uh, we missen heel veel spelers en. Uh...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 Uh, uh, tweede uh, of de derde plek uh, komen, nou, ja, dan moet je ze nu uh, uh, noodgedwongen brengen. Ja, dan, dan zie je dit soort uh, wedstrijden kan je krijgen. Wat tegen kan zitten, zit allemaal tegen. Maar uh, ik bedoel, als je van tevoren zegt, uh, als je onze selectie ziet, denk je van nou, dat is gewoon een goed team. Uh, die gaan meedoen om de titel. Maar uh... Als je dan de selectie vandaag ziet en het begin van het seizoen, daar zit een heel groot verschil in. En natuurlijk uh, kun je daar niet alles op gooien, maar ik denk wel een gedeelte. Ja, ik, ik wil helemaal niet aan de titel uh, denken. Laten we eerst maar aan onszelf denken. En, uh, we hebben gewoon keihard een overwinning nodig. En dat, uh, dat denk ik dat dat vertrouwen geeft. En dat is op het moment waar we mee bezig moeten houden, niet met de titel. Het, is, het gat is nou zo groot naar, uh, naar verschillende clubs dat het... Uh, ja, uh... Onmogelijk uitziet. Wij moeten gewoon aan onszelf denken. Wij hebben gewoon een overwinning nodig. Uh, dat is het allerbelangrijkste. En dat die titel heel veel weg is, dat is duidelijk. Nou, dus Frank de Boer, de trainer van Ajax Ronald. Zowel de Boer als Jansen zegt eigenlijk, ook al willen ze niet als hoofdreden opgeven: we missen acht spelers. Ja. En daardoor draait het niet. Vind je dat terecht dat, dat ze daarmee aankomen? Nou, ik vind met name het verhaal dat er wordt gezegd: ja, dan moeten die jonkies erin. Um, de spelers die nu speelden, waren toch voor een groot deel gewoon selectiespelers van Ajax. Ja. Er stond gewoon een middenveld met Jansen Eno en Eriksen. Goed, achterin had je Van Rijn, Deli Blind, maakt al jaren de deel uit van de Ajax-selectie. Heeft ook al bij Groningen eerder divisiewedstrijden gespeeld. Linksback, inderdaad, was een jonkie. Anita doet al jaren mee, zelfs international geweest. Ja, en voorin heb je ook jongens die al jarenlang deel uitmaken van de Ajax-selectie. Dus zo groot is dat ja. probleem niet, nee. Ze hebben gewoon te weinig kwaliteit. En wat ik eigenlijk deze middag niet begreep. En gelukkig velen met mij, waaronder mensen die echt voor het voetbal gestudeerd hebben. Uh, wanneer gaat hij nou eens een keer gebruik maken van Boelikin? Nou, hij heeft een fantastische spitsje, wilde het zeggen. Ja, mensen kunnen jouw gezicht niet zien. Nee, maar... we, want Waarom speelt die jongen dan niet gewoon op vanaf minuut 1? Bij, de bij Ado's schoten ze er ook in. Ja, Ik heb, ik heb echt geen idee. En um, We vroegen ons vanmiddag. We stonden te kijken naar die wedstrijd in de perskamer bij NEC. En daar vroeg ook iedereen zich af: ja, wanneer gaat hij hem nou eindelijk eens inzetten? Dat gebeurde dan 10 minuten voor tijd. Maar dat had al veel eerder kunnen gebeuren. Sterker nog, ik zou in deze omstandigheid misschien wel eens met hem begonnen zijn. Het is in elk geval iemand die gevaarlijk is. Die altijd oorlog maakt. Uh, die, die toch als een aanspeelpunt kan dienen. Ik bedoel, wij zijn er niet elke dag bij hoor. Op de training. Nee. Misschien is hij wel hopeloos uit vorm. Maar als ik hem zie invallen, gaat er in ook geval dreiging van hem uit. Is dat omdat van... hij echt gehaald is, zeg maar zeggen. Voor de breedte? Ja, nou Want dat ja. hebben ze toen wel gezegd. Het, hij, hij staat natuurlijk niet symbool voor het Ajax-voetbal. Het Ajax-voetbal Ajax lukt even niet op dit moment. En ik denk dat je dan uiteindelijk wel eens een keer moet kiezen voor een andere optie. En dan kun je met boeletje Kijk, bedoel, je kunt wel manier aanspelen. Vraag het maar even na, hoor. In ja. Den Haag. Dat uh, Hij is altijd gevaarlijk. En ik, ja, ik had hem vandaag verwacht. Ik had hem in de basis verwacht. Ik denk, hij gaat kleunen tegen die centrale verdedigers van, uh, van Utrecht. Dat voetbal gaat nu even overboord. Het gaat nu puur om de punten en het resultaat. Het gebeurt ja. niet. En het was, het was echt heel slecht. Ja, dan. we kunnen deze nederlaag ook echt wijten aan het spel van Ajax? Of ook wel een beetje aan het spel van Utrecht? Uh, nou ja, weet je, het spel van Utrecht was met name gebaseerd op, uh, probeer het allemaal zo dicht mogelijk Want bij elkaar Utrecht, te ja, houden. Utrecht natuurlijk uh, dramatisch. Ja, natuurlijk. Maar je kunt natuurlijk... Uh, uh, in het huis van de tegenstander wel proberen... om de tegenstander het voetbal te beletten. En dan is de kwaliteit van een tegenstander, Ayers in dit geval... om daar uiteindelijk een antwoord op te vinden. Nou, Utrecht speelde zeer compact, speelde uiteindelijk in de uitbraak. Keepersfout van Vermeer, eh, waardoor Duplan scoort. Ja, en die, die, die tweede goal had al veel eerder kunnen vallen... want er was natuurlijk ruimte in de omschakeling voor, uh, voor, voor Utrecht... en daar werden vaak de verkeerde keuzes gemaakt. Maar Ayers heeft behalve een, een, een communicatiestoornis achterin... geen kans gecreëerd. Ik wil niet gaan zagen aan de stoelpoten van Frank de Boer. Bovendien, wie ben ik? Maar uh, iedere andere trainer was er lang uitgegooid in Amsterdam. Ja, dat is duidelijk. Maar die club verkeert ook in een soort machtsvacuum natuurlijk. Dat is het punt. Ja. Wie moet er nu op dit moment zeggen... Ja, uh, we moeten iets met die, uh, met die trainer gaan doen? Dat kan niet. Wie, wie moet wie wegsturen? Dit is het technisch hart. Dit wordt uh, uh, geblokt en, en gesteund aan alle kanten. Nee, de, deze club verkeert in een machtsvacuum... en dat lijkt toch ook niet positief te zijn op het veld. Kan, je wel de, zeggen, kan alles Frank de Boer weg. er iets aan doen, denk je? Zo... Nou ja, hij zal aan de blessures al zich niet zo heel veel heel veel kunnen doen. Of reikt het zich dan toch dat je geen ervaren trainer bent? Nou, misschien wel. Misschien is het in, in dit soort gevallen wel zo... Dat je, dat je dit een paar keer meegemaakt moet hebben... zodat je weet hoe je dat kan managen. Hij heeft natuurlijk als speler ook niet in elftallen gespeeld... waar je ontzettend veel pech hebt... en waar je eh, dit soort negatieve eh, spiralen doormaakt. Ongetwijfeld weet hij er wel een antwoord op... maar kan hij het ook overbrengen met zijn staf aan, aan de spelers? En natuurlijk, hij heeft een punt door te zeggen... die selectie is niet op volle oorlogsterkte. maar ik denk dat er nog altijd een elftal staat... wat thuis van FC Utrecht moet kunnen winnen. Ja, dat, uh, dat gebeurt er dus niet. Ja, en er zit er ook nog een, een hele grote groep oud-Ajaxiden op deze wedstrijddag op de tribune. Ja, maar die zitten natuurlijk tegenwoordig altijd ja. op de tribune. Want die ja. werken allemaal op de toekomst. Ja. Dus, uh, maar ik zag er vandaag wel heel ja. veel zitten. Ja, dat is zo'n dag ja. die, die men uh, eens in de zoveel tijd heeft. Ja, die, die hebben het natuurlijk niet leuk gehad. En ik begreep ook dat daar heel harde woorden zijn gevallen na afloop. Uh, eh, als men een borreltje drinkt, dan uh, weet men het allemaal heel goed. Ja, en er was wel één speler natuurlijk, één oud-speler van Ajax die het uitstekend naar zin had. John Wouters. John Wouters? Ja, Wouters. Ik gun het de man ook zo. Hè. Ja. Hij staat daar altijd langs de kant. Hij heeft het geluk niet aan de kont hangen. En ik denk, ja, die heeft nu een, een geweldige dag. Alleen ja, wat Utrecht betreft, natuurlijk leuk hè, dat je twee keer wint. Van ja. Ajax, maar je moet, moet verder. Hè. Ja. Ja. Ja. Um, wel aardig misschien om de parallel te trekken uh, met Feyenoord. De, waar een onervaren trainer, Mario Been het vorig jaar ook niet treden. En Ronald Koeman het nu wel op de rails heeft. Ja. heeft. Um, want... Ah, uh, Feyenoord, er wordt al zachtjes gezegd van... Goh, is dat niet een titelkandidaat? Ja, daar zijn ze volgens mij niet zo heel erg blij mee. Terwijl Denk ze stiekem niet. in de achterhoofd er wel aan, uh, aan denken. Ik, ik vind overigens Mario geen onervaren coach hoor. Want hij nee. had al bij NEC gewerkt, bij Excelsior. Dus ja, het klikte gewoon niet tussen hem en de okay. spelersgroep... en met wat kleine aanpassingen en Koeman voor de groep. Is er toch iets ontstaan? Je ziet, hè, het kan nog misgaan. Want laten we niet vergeten... Maar bij een grote club... Uh, twee weken uh, geleden VVV. Ja, ja. Nou ja, er is wel iets in, in, in gang gezet. En het is natuurlijk in deze competitie wel zo. Je ziet PSV vandaag weer punten te verliezen. Ajax morst. Twente wil nog wel eens morsen. Ja, een ploeg die nu een goede serie kan maken. Dan sta je zomaar bovenaan. Sta je zomaar je? bovenaan. En, en ja, ik, ik sluit het niet uit als je ziet wat Feyenoord vandaag ook weer liet zien... in een voor hun traditioneel lastige uitwedstrijd bij NEC. Sinds 2007 daar niet meer uh, gewonnen. Ja, dan, uh, dan is dat wel een uh, compliment waard. En dan versilver je dus wel de bonuspunten die je uh, tegen Ajax hebt gehaald. Want daar heb je niks aan als je een week daarna niet wint. Nee, Jeroen Grutter dan uh, die vroeg aan trainer Ronald Koeman...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 Ronald ja. Koeman, ja, uh, het kan nog leuk worden. Je moet het maar. alleen niet uitspreken, want dan leg je de druk erop. Ja. Heel simpel. Probeer de druk weg te maar, houden. En, uh... wat Jeroen Gruter zegt, Feyenoord zit in een flow. Ja. Uh, uh, dit soort wedstrijden winnen. Ik hoorde het ook nog zeggen, was uh, van ja, als we dit soort wedstrijden gaan winnen. Ja, omdat het die lastige wedstrijden zijn. En men dus niet na die wedstrijd tegen Ajax op een roze wolk is belandt. Maar ermee verder kan, en dat lijkt inderdaad besef te zijn... het voordeel is, en dat haalt Koeman ook aan... die bank is inderdaad compleet nu. En Lamadi is weer terug, belangrijke ja. schakel... bleek vandaag eens te meer. Ja, die gekke spits, die scoort vandaag niet, Guidetti, Maar hij heeft wel weer twee assists in een, in een onmogelijke positie. Ziet altijd precies waar het moet gebeuren. De keeper, eh, behouden ze een klein foutje tegen Ayers, ja. Nou ja, een groot foutje. Maar voor de rest, keep prima, het zit verdedigend vandaag goed, goed in elkaar. Ja, nou ja, goed. Het uh, ja. is zo'n competitie waarin gekke dingen kunnen gebeuren. Dat hebben we al een paar keer uitgesproken. En uh, ja, fijn dat het kan. Nou weet je, al worden ze het tweede. Voorronde Champions League zet het af tegen tegen vorig jaar. Ja, dat is toch. Dat is een uh, weer op training. Dat is wel leuk. Uh, dus wat dat betreft gaan we nog veel genieten. Um, twee wedstrijden werden dus afgelost. Uh, niet de minste, want de wedstrijden van AZ en Twente. Ja. Wanneer worden die ingehaald? Is daar iets duidelijk uit? Nee, no nog niet helemaal. Um, het is wel zo dat de KNVB uh, in elk geval gaat onderzoeken of Ado en de graafschap er alles aan hebben gedaan om deze wedstrijd door te laten gaan. Daar twijfelt men blijkbaar in Zeist een beetje aan. Ja. Dat onderzoek wordt uh, gestart. En eventueel, als er aanleiding voor is, wordt er een vooronderzoek gestart door de tuchtcommissie. De KVB wilde eigenlijk deze wedstrijden deze week al inhalen. omdat er niks op het programma staat. Nou ja, de graafschap heeft al gezegd. Nou, dat gaat wat ons betreft niet lukken. Veld is slecht. Kijk naar de weersomstandigheden. Die club gokt op een bekerronde. waarin uh, beide uitgeschakeld zijn. En wat betreft Ado AZ... daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Maar ook daar uh, zal men ongetwijfeld op terugkomen. Maar ik denk niet dat deze week gaat gebeuren. Oké. Okay. Ronald, dankjewel. Oké. Okay. Ronald van der over het voetbalweekend. Volgende week praten we verder. Nu weer naar Rosario. We hebben weer contact met Filip Koken. Jij kijkt nog steeds naar een echte Nederland-Duitsland, Filip. Ja, een echte Nederland-Duitsland. En uh, het geval wil dat Nederland de laatste jaren... ...niet zo gek veel problemen meer heeft uh, met Duitsland. Bij de laatste Champions Trophy een half jaar geleden in Amstelveen... ...werd het 2-1 voor Nederland. Het verschil was eigenlijk veel groter in krachtverhouding. En Bij de EK-finale in München lambach werd het zelfs 3-0. En ook uh, dat was nog mager... En hier had Nederland uh, op dit moment uh, een videoscheizechter aangevraagd, omdat er een shootje was in de cirkel van Duitsland. Dat was er wel degelijk, maar zelfs de videoscheizechter heeft het niet gezien. Dat is wel zeer opmerkelijk en Maatje Palmer die bijt er nog een opmerking aan en die kan het niet geloven. Ja, die gaat met een cynisch glimlachje nu naar de kant, want die krijgt een groene kaart. Een tijdstraf dus van twee minuten, terwijl de videoscheizechter toch echt een verkeerde beslissing neemt. Palmer had wel degelijk gelijk, dit had de strafkoord voor Nederland moeten zijn. Maar goed, het is maar goed dat uh, dit er allemaal niet meer echt toe doet. Het is inmiddels 5-2, we zijn al uh, halverwege de tweede helft. En het is niet echt meer een wedstrijd. Duitsland legt zich er al een beetje neer bij die nederlaag, krijgt nog wel een paar halve kansen. Ook Nederland creëert nog wel een paar kansen, maar het, er wordt niet meer voluit gespeeld. De krachten worden een beetje gespaard. En voor Duitsland is een vierde plaats hier een hele goede prestatie. En Nederland heeft recht op die, uh, op die troostprijs op die derde plaats. En heeft dan een beetje die frustratie, de frustratie en pijn van zichzelf afgespeeld dat het hier niet de finale speelt. Het stadion loopt inmiddels al vol voor de echte finale hier... ...Argentinië tegen Groot-Brittannië. Dat wordt weer een waarspektakel, zoals het dat gisteravond ook was... ...tussen Argentinië en Nederland. Nou, we hebben nog een ruim een kwartier te spelen. 5-2 voor Nederland hier in Rosario. Philip Koken. Op het uh, NK Allround. We gaan weer schaatsen, maar dan binnen. Daar uh, werden Intialf, Marit Leense en Tetjan Bloemen kampioen. Volgens verslaggever Steven Dadenboudt... ...was het een eigenaardig Nederlands kampioenschap. Want het Nederlands kampioenschap valt tussen het EK en het WK1. Dus is het een soort van kwalificatiewedstrijd geworden. Wust, Blokhuizen en Kramer melden zich al af. Alle toppers dus van TVM. Coach Geert Kuiper. Ja, nee, uiteindelijk dat klopt. Ik vind ook voor het publiek reageert hier en daar ook. En dat vind ik ook wel wat terecht. Een beetje pissig van nou, waarom zijn jullie toppers er niet. En, en wat zeg je dan? Hoe leg je dat dan uit? Nou, mijn uitleg is gewoon... Ja... Wij, wij willen presteren op het wereldkampioenschap in Moskou. En als we het daar, daar niet goed doen, dan is het publiek ook niet tevreden. En ik vind wel, de, de kamerspotjes waren iets verwarrend. Waarin uh, bijvoorbeeld Jan uh, en Sven volgens mij in voorkwamen. En dat is dan een beetje jammer. Maar goed... Uh... Kijk, we hebben eigenlijk in oktober al gekozen voor een seizoen met een schaatsweek die heel belangrijk was. Daar waren alle toppers en daar was het publiek niet. Dus daar is ergens gaat daar iets mis. Maar dat zal Marit Leenstra worst wezen. Ze werd net als vorig jaar kampioen. En dat terwijl haar voorbereiding zeker niet echt allround te noemen was met de Wereldbeker Sprint en de WK Sprint in de afgelopen weken. Ja, ik wist zelf ook niet hoe het zou gaan en ik dacht uh, ik ga gewoon rijden en dan zie ik wel uh, hoe het gaat. En uh, ja, ik heb niks te verliezen. Ja, als het zo, uh, ja, zo eindigt en als zo'n toernooi kan rijden, dat is uh, ja, geweldig. Wat is als je erop terugkijkt dan op het, het belangrijkste moment geweest, het beste geweest wat je hebt laten zien? Uh, ja, ik twijfel steeds en, uh, bij iedereen antwoord, antwoord, antwoord ik iets anders volgens mij. Maar uh, ja. op dit moment uh, ben ik denk het meest blij met drie kilometer. Dat heb gewoon echt heel uh, ja, lekker kon schaatsen en uh, ja, goede slag te pakken had, zeg maar. Mm -hmm. En dat ik iedere bocht gewoon kon aanzetten en uh, ja, redelijk vlak kon rijden. Zeker voor mij doen. En, ja. Ja, dat is denk ik mijn beste afstand is geweest. En heb je daar een verklaring voor? Hoe dat dan kan na uh, zo'n voorbereiding uh, met sprinttoernooi aan de andere kant van, uh, van de wereld? Nou, eerlijk, gez eerlijk gezegd niet. Ik heb uh, ja, toch de laatste twee weken niet heel veel duur gedaan. En uh, ja, ik weet niet. Uh, misschien dat ik iets meer zelf kop gereden had. Want ik had uh, ja, Pim Casemir, uh, mijn ploeggenootje was wel mee om uh, met mij te trainen. Zodat so, ik wel... Uh, en een beetje achter iemand kan zitten met, uh, met inrijden en met uh, in te vallen. Ja. Maar toch heb ik natuurlijk meer uh, op kop gedaan dan normaal. En misschien dat dat geholpen heeft. Een raar seizoen heb je eigenlijk hè? Ja, inderdaad. Als ik het niet verwacht, uh, dan gaat het goed. En als ik ja. het wel verwacht, gaat het niet goed. Dus... En eigenlijk vanaf de staatsweek heb ik het gevoel dat het, uh, ja, dat het gewoon automatisch komt. En dat ik gewoon uh, ja, lek kan schaatsen zonder dat ik uh, bij elke stap na te denken. En dat is denk ik dan uh, vorm. Ja. Leenstra pakt dus de titel en ook goed nieuws voor Jorien Voorhuis van TVM. Zij pakt het andere WK-ticket. Bij de mannen gaan de WK-tickets naar Koen Verweij en naar Tedjan Bloemen. De kerstverse nieuwe Nederlands kampioen. Sterker nog, de eerste Nederlands kampioen uit het gewest sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, ik wist wel dat het zomaar zou kunnen, maar je moet het wel even doen. En uh, ja, dat geeft wel een enorme voldoening. Wat is het sleutelpunt geweest? Ik heb eigenlijk gewoon vier hele goede afstanden gereden. Als ik uh, over nadenk. Mijn uh, lange afstanden waren echt top. En, uh, op mijn korte afstanden heb ik echt uh, weinig verloren. Dus uh, gewoon een hele goede vierkamp gereden. Ja. En als je dan vergelijkt met uh, het EK wat jij reed, wat, wat, wat zeg je dan nu? Wa waarin is deze vierkamp uh, beduidend beter? En waarom? Uh, je nou, die 1500. Allereerst de 1500 meter. En daardoor, een beetje daardoor ook de 10 kilometer. Want, uh, ja, die 1500 uh, in Budapest, dat, die, uh, ja, daar ga je geen betere team van rijden als je zo'n 1500 rijdt. Dit toernooi uh, is een toernooi zonder uh, twee grote namen in het allround uh, Blokhuizen en Kramer. Maakt dat voor jou nog uit? Ah, nee, absoluut niet. Ik uh, kan me weinig uh, NK's sowieso herinneren waar uh, Kramer aan meedeed. Uh, ja, het is ook niet zomaar gezegd dat, uh, dat Jan Blokhuis hier zomaar even die titel op zou halen als hij mee zou doen natuurlijk. Die, die had daar ook uh, voor moeten vechten en... Uh, die had, die had ook maar eens moeten laten zien dat hij dit punt in totaal had kunnen rijden. Bloemen en Leenstra zijn de kampioenen op een toch wel vrij naargeestig NK. Weinig publiek, een speaker die al enthousiast wordt op de 10 kilometer... als een schaatser onder de 14 minuten rijdt. En dus een NK zonder wuerskramer en blokhuizen. Dan is het misschien toch wel een idee om het NK volgend jaar te combineren... weer met de schaatsweek. Geert Kuiper. Volgend jaar, als het weer zo is als nu, ze dus zou het weer zo doen... mensen moeten gewoon met de schaatsweek komen kijken... En, uh... En, en daar, ligt, daar ligt de strijd tussen de Nederlandse toppers. En dan, en dan moeten we het misschien wel weer NK gaan noemen. Omdat je nu krijgt een beetje wat jij ook zegt van een NK round en de beste doen niet mee. Ja, dat is altijd jammer. En dat vind ik ook. Maar dat is pas volgend jaar. Eerst natuurlijk de Elfstedentocht. De rionhoofden zijn bij elkaar. En ik ga voor 14 februari. De rionhoofden komen bij elkaar. Komen ze bij elkaar? Nou, ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen. Ja, <laughs> dat heb ik inderdaad gehoord. Ja, toch wel. denk je dan? Ja, nou ja, spannend. Uh, als ik nu naar de berichten kijk, dan moet het kunnen ergens begin volgende week. Dus niet de komende week, maar die week daarna. Dus ook jij wordt al onrustig. Ja, eigenlijk vandaag voor het eerst hoor. Want Zodra er ergens nog temperaturen van net boven nul staan, maar het lijkt nu op dat het, het toch echt door gaat zetten. Ja, de tocht is natuurlijk belangrijk in alle andere wedstrijden. Omdat hij maar uh, nou, eentje in de 15 jaar, denk ik, uh, gereden wordt. Dat is denk ik mooier dan alle andere wedstrijden. Ook al ben ik daar niet goed in. Maar die zou, dan zou je dan het WK daarvoor aan de kant schuiven? Dat weet ik niet. Het moet eerst maar zover zijn. En, uh, ja, ik weet überhaupt niet of ik mee mag doen, dus dat zien we dan wel. Nee, maar als een Nederlands kampioen All Rounds dat lief vraagt, dan wie weet. <laughs> wie weet. Volgens mij mag het wel. Als je aanrader bent, mag je meedoen met de toch? Dat hebben we net gehoord van Bob de Jong onder andere. We gaan maar even naar Rosario. Nederland op rozen tegen Duitsland. 5-2 stond het. Maar, Filip, koken? Ja, zo leek het Nederland op rozen. Maar het is inmiddels 5-4. En nu een strafkorner van Nederland. En Naomi van schiet nog een keer de rebound. En die wordt van de lijn gehaald door verdedigster Julia Müller van Duitsland. Nog een rebound voor Maartje Paume. En die wordt gekeerd door de keepster en dan wordt hij hoog uitverdedigd. En vindt Nederland dat dit opnieuw een strafcorner had moeten zijn. Maar Nederland kan niet meer de video's, erin inschakelen. Omdat Maartje Pauwme eerder ongelijk heeft gekregen en zij is die beurt dus kwijt. Maar Nederland is er iets te makkelijk over gaan denken. Dacht de wedstrijd even wel makkelijk uit te spelen. En een gigantische dekkingsfout achterin leidde tot een treffen van uh, de beste speelster van Duitsland. Natasja Keller en toen werd het 5-3. En één minuut later kreeg Duitsland zwaar een strafcorner. Weer een mooie tipvariant van Maaike Stuckel. Die belandde tegen de plank en zo is het 5-4. En zo wordt het ineens toch nog een beetje tricky, toch nog een beetje lastig voor Nederland... om deze wedstrijd naar een goed einde te spelen... Duitsland zet aan, probeert nu weer aan te vallen, krijgt de bal uh, zelf op de voet. Christina Reynolds is dat in de buurt van de Nederlandse cirkel. Nederland mag gaan uitverdedigen, maar dus nu een hele benauwde voorsprong. En Duitsland voelt weer dat het in de wedstrijd zit. De stand, vijf tegen vier, met nog twaalf minuten te spelen. Het wordt spannend. Zometeen horen we weer Filip. We gaan even judoen, want op het judo Grand Slam in Parijs vallen de Nederlandse prestaties wat tegen. Gisteren kwamen er vijf Nederlanders in actie, maar van die vijf vertrok alleen Elisabeth Willenborst... met een bronzen medaille om haar nek. Belangrijker nog voor haar in ieder geval was het feit dat ze vormbehoud toonde... en zich definitief plaatste voor de Spelen in Londen. Vandaag kwamen er nog acht Nederlanders in actie. En ook nu gold voornamelijk punten sprokkelen en vormbehoud tonen. Of en hoe dat ging, hoort u in de volgende bijdrage van Matthijs Westraat vanuit Parijs. Mocht u straks in augustus voor de tv naar het Olympische Judo zitten te kijken... dan is er één naam die u alvast mag onthouden. Het is geen Nederlander, het is Teddy Riner, Frans zwaargewicht. 22 jaar, 130 kilo, 2 meter 4 en nu al vijfvoudig wereldkampioen. Op weg om misschien wel de grootste jedoka aller tijden te worden. Ja. Voorlopig is Riner op stoom om Parijs in ieder geval op zijn naam te zetten. Maar goed, daar komen we niet voor. We zijn hier voor Nederlands succes. Het kan. grote klus. Een hele grote klus, Maar het kan. Voor zwaargewicht Carola Uilhoed was de dag al snel voorbij. Ze verloor van de Poolse mastodont Zatkowska. 165 kilo schoon aan de haak. Ik denk dat ik er dichtbij zat. Maar het plan wat we van tevoren bedacht hebben, dat ging niet. Dus ik moest uh, tijdens de wedstrijd mijn uh, strategie aanpassen. In het voetballen hebben ze het wel eens over anti-voetbal. Is dit ook niet een beetje anti-judo? Een beetje heel veel. Goed, Uilenhoed dus naar huis. Maar ook de andere Nederlanders haalden het middagprogramma niet. Waren er dan helemaal geen lichtpuntjes? Ja, zeker wel. Kim Polling bijvoorbeeld. Heel ja, leuk, ik ben ik wel altijd tegen de Casino Nu kon ik ook echt. Bij afwezigheid van zowel Edith Bos als Linda Bolder mocht Polling het dit keer proberen in de klasse tot 70 kilo. Met in de tweede partij gelijk maar de wereldkampioene, Lucie de Kos. Ja, is het is gewoon stom, want het ging best wel goed ja, ook. Ja, nou, zo lang duurde het niet, twee minuten of zo. Maar het begon gewoon goed, ook qua pakking. En dan, ja, Het is het gewoon dom dat je op de grond dan, uh, let ik gewoon niet goed op. Het was buiten de mat, ik zat buiten de mat, maar we zijn natuurlijk niet. Ja, en dan trek je zo van, hé, ja, dat is dus gewoon stom dat je op die manier verliest. Ook stom was de manier waarop Henk Groen zijn kwartfinale partij tegen de led Borodafko verloor. En pijnlijk ook trouwens. Henk, in een stevig bebloed hoofd van de mat af. Kun je eens vertellen wat er allemaal gebeurd is in die laatste minuut? Ik maak nog een aanval die niet nodig is, ik had overgenomen. Ja, daarna probeer ik het nog terug te halen. Nou ja, dat ging niet meer.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 en dan wint hij maar eigenlijk staat hij hem nog te winnen. Ja, dan maakt hij één foutje, maar zijn schouder is niet goed, zijn nek is niet goed, dus uh, moet even rustig aan. Doen. Wat is er gebeurd in die partij dan? Die eerste? Ja, vorige week al iets van de twee ribbetjes. Stonden niet helemaal goed in mijn schouder. De eerste, de tweede en de derde. En uh, dat leek wel beter te gaan deze week. Begin heel veel last en, ja, toch maar meedoen. Daar is die eerste partij schouder vol in. Dus de, ja, als ik jullie dan, dan valt het wel mee, maar daarna dan, dan het en verkrampt het enorm. Ik heb een soort van... Dat heb niet, de armen zijn heel tof. voel. En waarom besloot je dan toch per se die, die derde partij te gaan hier dan? Ja, dat het uh, geen letsel is wat ernstige schade toe kan brengen. Ja, dat is enige reden. En ik heb er wel last van. We hebben gevraagd naar het koninklijk Dan gaan we het gewoon proberen. Kijken wat er gebeurt. Ja, dit is niet zo erg. Maar dit ziet er niet ernstig uit. Het moet even kijken. Moet het geëcht worden? Nou, weet ik niet. Ik heb het zelf niet gezien. Dus uh, ik heb alleen een doekje erop gehad. Ja, het ziet er goed uit. Het is aanleidingstekens. Ja, fantastisch. Terwijl de Franse Reus Rinair zijn opmars naar de finale gewoon voortzet... kunnen wij de Nederlandse mineur van vandaag afsluiten met een klein hoogtepuntje. En die heet Marinde Verkerk. De teleurstelling is groot. Je hebt net verloren. Maar ik kan je toch feliciteren. Ja, ja nou, dat is denk ik. Uh, vormhout. Ja, het vormhoud, dat is wel het uh, belangrijk op dit moment. Dat is prettig. Uh, vormhout is er en dat is. Uh, dat is gewoon heel mooi meegenomen, maar ik vind Parijs zo mooi om te zien Op naar Londen? Zeker, op naar Londen. En wie ook naar Londen gaat? Inderdaad. Gejuich in Parijs. Er wordt er nog een beetje gejuichd bij jou in Rosario, Filip? Nee, in tegendeel. Ik zie wel een bijzonder opgewonden Max Caldas, de bondscoach, hier op de bank bij Nederland. Die enorm verontwaardigd is over de arbitrage in deze tweede helft. Die bepaald in het voordeel is van Duitsland. Maar goed, Nederland laat het zelf ook een beetje... Er gaat weer de, de, de lijn eruit. Ben je er nog, Filip? Philip is er niet. En die wilde de tussenstand gaan zeggen. Maar dat lukt dus niet. Het is 5-4. Nog steeds voor Oranje. Nog 6 minuten 40 te gaan. We houden u op de hoogte. Gaan wij even uh, na naar iets heel anders. Wat we niet vaak bespreken in Langslijn. Lijn. Want terwijl de meesten van u zometeen lekker gaan slapen. Maakt Amerika en een heel groot deel van de rest van de sportwereld. Zich op voor de American Football Bedstead van het jaar. De Super Bowl. Finale van de Amerikaanse profcompetitie. Erg belangrijk. Iedereen wil er mee te maken hebben. Onder wie... Obama, de Amerikaanse president. Over een dik uur staan in het Lucas Oil Stadium in Indianapolis... de New England Patriots en de New York Giants tegenover elkaar. Verslaggever Jeroen Elshoff blikte vooruit met een paar liefhebbers in Nederland. Nee, nee, nee. Over deze winnende touchdown van de New York Giants gaat het in Amerika al de hele week. In 2008 betekende dit dat de Giants in de laatste seconde van de Super Bowl enorm verrasten door de favoriet New England Patriots opzij te zetten. Nu, vier jaar later, staan deze twee grootmachten weer tegenover elkaar... in het grootste eendaagse sportevenement ter wereld. Ook in Nederland is er een grote groep fans die de slaaprust zullen doorstrepen. Uit alle hoeken en gaten komen ze de NFL-fans... Neem PSV-aanvoerder Ola Toivonen. Ook hij verloor zijn hart aan American Football. Ik denk rond uh, 2006 daar, wanneer ik uh, ja, move to Gothenburg in Zweden. En uh, ja, zit in de nacht naar een uh, wedstrijd, een uh, voetbalwedstrijd dan en kijk op tv en dan ja, komt American Football daar op tv. En, uh, ja, ik vind het heel leuk en begin te lezen op uh, alle regels en, en zo. En ja, begin te kennen alle namen daarin ja, op de quarterback. Wat vind je nou het, het mooiste aan Amerikaans voetbal? Ja, natuurlijk de, als de quarterback leest de wedstrijd. Als ik kijk op Tom Brady hoe, hoe hij leest de defensie, dat, uh, dat is heel mooi te zien. Is er een vergelijking te trekken met, met het gewone voetbal zoals jij het speelt? Nee, niet misschien een speelverdelen. Maar ik denk overal hoe, hoe hij ziet de, hoe de, de defensief staat in de posities. En ja, misschien kan je een beetje dat blijf rustig... en kijken waar, waar de defensief staat en, en waar de ruimte is. PSV-aanvoerder Ola Toivonen. Maar niet alleen hij is gek van American voetbal. Neem acteur Kees Geel... Nog iemand die de sport al jaren volgt. Uh, ik was een jaar of uh, 16, 17 en toen kregen we voor het eerst Eurosport. In Schagen in ieder geval. En daar, uh, daar was ook een merk in voetbal. Dat had ik nog nooit gezien. Ik ken het wel van stripverhalen en van fragmenten uit films. Maar daar waren de Chicago Bears uh, volop in beeld. Samen met William Perry. En uh, ik vond het fascinerend. Ik heb me erin vastgebeten en ik vind het uh, nog steeds leuk. Begreep je het gelijk? Nee, nee, ik begrijp het. De basis is natuurlijk heel eenvoudig. Dat het gewoon, weet uh, je, een soort landje pik. Maar de, de, de, de gedachte erachter, de tactiek erachter, dat duurt even voordat je het echt door hebt. Ja. Hoe uit dat fanatisme zich bij jou? Um, midden in de nacht kijken als het kan? Ja, ik ben iemand die uh, elke zondag en maandag uh, tot, uh, tot vier uur... en soms half vijf uh, voor de televisie zit. Ik slaag geen wedstrijd over. Hoe zit je dan te kijken? Ik bedoel, kan je van, van enthousiasme opspringen? Of ben je iemand die rustig kijkt? Of uh, doe je mee aan het Amerikaanse uh, uh, beleven van een sport? Nou, dat, is, dat uh, hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe, uh, hoe de constellatie is. Kijk, als ik alleen kijk, dan, uh, dan kan, kan ik wel heel druk in mezelf mompelen. En af en toe komt daar wel een oerkreet uit. Maar uh, vol bewondering of van afschuw, maar... Uh, Kijk, Als ik in gezelschap ben, dan uh, hangt het er ook vanaf. Wat, wat voor situatie Het is zo meteen met de Bowl. Dan, uh, dan uh, kunnen we wel deze wel verwachten, denk ik. Ja. Kees Schil, hij gaat in ieder geval zeker kijken naar de New England Patriots... tegen de New York Giants, de Super Bowl. Eerst nog even een turnbericht, want uh, Jeffrey Wammer stapt inderdaad... als ze uh, beloofd, zou ik bijna zeggen, naar de rechter. De gymnastiekbond besloot om niet hem, maar Epke Zonderland te sturen... naar de Olympische Spelen van Londen. Wammers is daar niet mee eens. Uh, zijn advocaat zegt: de handelswijze van de Turnbond is uh, op zijn minst discutabel geweest. De rechter gaat zich erover uitspreken. U hoorde het publiek in Rosario. Want Filip Koken kijkt nog steeds naar Nederland-Duitsland. Het staat nog steeds 5-4. Filip? Ja, het staat nog steeds 5-4. En het is nog onverwacht spannend geworden. En het Nederlands team mag toch een beetje gaan nadenken hoe het toch zo ver heeft laten komen. Want ze speelden een gewonnen wedstrijd. En de kiepster van Duitsland is er nu uitgehaald. Duitsland speelt nu met 11 veldspeelsters om te proberen om er nog iets uit te halen. En Duitsland is nu in de aanval en Nederland houdt stand met dank aan de kiepster. 5-4 is het vooralsnog en als het zo blijft, dan heeft Nederland dus die bronzen medaille. Maar wat is het moeilijk? Goedenavond. KNMI waarschuwt voor extreem weer. Code oranje is afgegeven. 800 kilometer file, een van de drukste spitsen ooit.